een Klomp met het NOS-journaal. Op de Krim is een hevige explosie geweest op de brug tussen het Schiereiland en Rusland. Dat melden zowel Oekraïnse media als Russische staatsmedia. Op beelden is te zien dat een trein op de 19 kilometer lange brug in brand staat. De trein met tankwagons zou brandstof vervoeren. De autoweg naast de spoorbrug is voor een groot deel weggeslagen. Waarschijnlijk gaat het niet om een ongeluk, maar om een aanval van Oekraïne. De explosie was rond 6 uur vanochtend. Het verkeer op de Krimbrug ligt sindsdien stil. De brug is van groot belang voor Rusland om de geannexeerde Krim te bevoorraden. Inwoners in het gaswinningsgebied in Groningen zijn vannacht weer opgeschrikt door een aardbeving. Die was bij het Dorp Weerden en had een kracht van 3,1. De schok werd ook gevoeld in de stad Groningen, zo'n 15 kilometer verderop.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 in het noordwesten van het Ierland. De oorzaak is nog niet bekend. De ravage is enorm en de angst bestaat dat het niet bij drie doden blijft. Er zijn veel gewonden en er zitten nog mensen vast onder het puin. Vanaf volgend jaar rijden er twee Nederlanders in de Formule 1. De Autocoureur Nick de Vries krijgt komend seizoen een vaste plek bij Alfa Tauri. Het zusterteam van Red Bull waar Max Verstappen voor rijdt. De 27-jarige Vries aast al jaren op een zitje in de Formule 1... en heeft nu eindelijk een plek te bakken... Hij maakte vorige maand indruk tijdens een invalbeurt bij Williams. Toen pakte hij twee WK-punten. Nick de Vries neemt bij Alfa Tauri de plek over van Pierre Gasly, die naar Alpine gaat. Het weer, vandaag geregeld zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Wat zegt hij? Het is Oeh, hoor je dat? Oh, ze hebben de koppen niet op. Het is toch altijd stom. Je blijft altijd toch wel een beetje een amateurtje soms, hè? Ben je er nog of niet? Hallo? De microfoon is er even bij. Goedemorgen. Goedemorgen, zeg. Goed, ja, ik uh, moet inloggen hier en. Nee, uh, ja, ja, wacht even. Je, je weet toch dat het radioprogramma om 8 uur begint, toch? Ik was er op tijd. Ja, precies. Ja. Nou goed, nou, goed. Uh, ik wil dit toch even zeggen, hij wil iets zeggen. Het is je ja, ja, precies. Wat goed. zei hij nou? Nou, wacht, ik, ik zal voortaf, uh, een minuut van tevoren precies even aange aangeven wanneer we het programma gaan beginnen. Hij zegt dit. Het is geen bluf. Ja, wat zegt hij nou precies? Dit is geen bluf! Oh? What the fuck? Ja, afgelopen weken ging het allemaal over Poetin natuurlijk. Gaat hij nou wel op die knop drukken? Of niet op die knop drukken? Want hij heeft zo al teruggepikt, dus hou nou wel een keer godsnaam op. Maar nee, hij gaat nog een stukje verder. En alle mensen zeggen daar er nou over, van... Uh, dan je zegt van nee, joh, het is maar 1 of 2 procent dat hij op de knop gaat drukken. Maar ja, Rob Wijk, de man die echt heel veel over Rusland weet, die zegt gisteravond weer dit. Je kunt niet doorgaan met het geven van waarschuwingen. En uh, afschrikking staat en valt uh, bij de vraag of je het wil gebruiken of niet. En uh, ja, het, dus op een gegeven moment kan ja. die niet anders en, en moet hij iets gaan doen. Dan moet hij iets gaan doen. Nou goed, dan, dan verwachten we dat onze leider, onze Rutte, ook duidelijke antwoorden daarop heeft. En, uh, die bedoelde ik niet, ik bedoel. Uh, wat heb ik in het godsnaam neergezet? <laughs> nou, hij wilde je gewoon dus zeggen. geef je. Alles één minuut voor de voorstelling, is? Ja, precies. Dat zal ik hem <laughs> aangeven, dan zal ik het even beter voorbereiden. Ja. Nee, Rutte zegt bij zichzelf. Um, um... Uh, dat uiteindelijk, als er iets gaat gebeuren... dat de NAVO bij elkaar komt en op zou treden. En dat, dat dan nog? en dat Rusland dan, zeg maar, uh, wel de sjaak is. En Biden heeft daar natuurlijk ook nog een woordje over gezegd. Biden zegt uiteindelijk ook dat, die, uh, dat Rusland dan ook de sigaar is. Dat hij het uh, niet laat uh, gebeuren. Goedenavond. Het was een dreigement dat doet denken aan de jaren van de Koude Oorlog. De waarschuwing van de Amerikaanse president Biden aan Rusland gisteravond. Dat het gebruik van kernwapens een allesvernietigend effect kan hebben. Ja, dat Hij zei het buiten het oog van de camera, maar het was duidelijk gericht aan president Poetin. Dat is zo. Hartstikke idee. Biden. Hij kwam ook best wel soepeltjes dus die trap nog af, hè? Dat is wel leuk, Bij Als ze het berichten laat ze altijd de president voorzien. zien. En dan laat de president... Dat die kwiek is. Die, die hele lange trap van het vliegtuig naar beneden aflopen. Dat je denkt van... Gaat dat ja. Gaat hij dat redden? Wat was de tekst eigenlijk die net hoorde? Ik was zo gepychologeerd aan de man te kijken of hij die trappen zou kunnen komen. En jawel, hij is beneden. <laughs> Zonder vallen. Zonder vallen. Ja, want die man is bijna 80. Want de meeste ouderen vallen en daardoor komen ze door om het leven. Ja, <laughs> ze hadden. moeten extra voorzichtig zijn met Biden. Die beelden zijn niet zomaar naar buiten gebracht natuurlijk. Dat is echt uh, minutenlang naar gekeken. Kan dit naar buiten worden gebracht? Of... Ja, dat kan wel. Goed. Je begrijpt wel een, uh, een programma vol met onzin. En uh, wat, is, wat heeft u zo al geraakt de afgelopen weken? Nou, ik heb natuurlijk wel even naar de televisiering gekeken. Oh ja, natuurlijk. Dus, nou, gewoon uh, even tot hier. Je hebt gewonnen. Ja, ja, ik heb op hun gestemd, inderdaad. Ik vind het ook een erg leuk programma. Ja, er zit zoveel creativiteit in. En weet je wat grappig is? Die man die daar dus de muziek doet. Ja. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar die... Uh, de Belg. De Belg, ja. Die maakt dus ook uh, de intro van... Uh, van uh, Weet je nou uh, uh, Lubach? Oké. Okay. En dus iedere keer denk ik van... Nee, even tot hier begint. Oh nee, Lubach begint. En dat is iedere avond natuurlijk. Het is hetzelfde tuentje. Hetzelfde tuentje. Moet je maar eens opletten. Oké. Okay. Dat gaat grappig, hè? Nou, dat is je wel vaker met uh, tuentjes die gebruikt worden. Nee, even tot hier. En wie verder nog heeft gewonnen? Dit ben ik uh, eigenlijk helemaal ja, vergeten. Ja, Joy, Kroon of zo heet hij niet. Oké. Okay. Die speelde Jezus. Oké. Okay. En die Raven uh, van Dorst die heeft... Uh, uh, het, of hun, heeft helaas naast de prijs gegrepen. Ach nee. Zou wel mooi zijn? De eerste transgender, of wat is dat? Uh, hoe moet je het precies noemen? Ja, ja dat is hij gewonnen. Maar moet ik dat speciaal noemen? Het is gewoon een mens. Ja, gewoon maar ze hebben, mens juist, heeft gewonnen. ze hebben juist nu niet meer het beste uh, acteur en beste actrice. Oh nee, meer. gewoon persoon. Het is voor één prijs. Ja, het is een, een, een dat is ook een beetje een valse manier van bezuinigen, dit, vind ik. Dat is de valse, Ja, want dan ja. hoef je minder prijs uit te delen. Ja, dat scheelt weer, hè? En je hebt als artiest, uh, als mens, mens artiest minder, minder kansen. Veel minder kansen. Ja, daar je helemaal minder. Een, omdat ze maar één persoon... Uh, ja. Nou goed, uh, straks meer. Eerst maar eens even lekker muziek hier van de uh, Nieuwe nieuw Sun goes down, neon freeze een amerikaanse rockband uit utah provo daar komen de bende de bende vandaan ja yes, zeker ooit voor programma gaan staan van de killers en toen zijn ze een beetje groot geworden en ik weet nog dat de zangen van uh, neon freeze samen met de zanger van Imagine Dragons... zich ontzettend hebben ingezet. Ze van een bepaald soort geloof... voor het homohuwelijk... en voor het huwelijk van de gelijke sekse. En in hun geloof was dat totaal niet geaccepteerd. En zij hebben daar heel veel aan gedaan... om dat voor elkaar te krijgen. En zijn de gelovige mensen aan de top van die organisatie... zijn niet overslag gegaan... en hebben dat niet geaccepteerd. Dat is een documentaire over gemaakt. Ik vond het zeer aandoenlijk om te zien... dat twee van die gasten zich zoveel inzet... om dat voor elkaar te krijgen een heel, uiteindelijk een heel een concert georganiseerd met allerlei beentjes en heel veel mensen, handtekeningen. Maar de leiding van dat gelovige groepje was niet overtuigd en bleef bij een oude standpunten, Zeker New Best Friend. Zo was de plaats van een Neon okay. yeah, nou Een nieuw best friend. Ja, een nieuw best friend. Ik heb een old best friend afscheid van genomen. Ja, dat hoorde ik. Afgelopen week... Het is wel grappig. We hebben een briefwisseling gedaan. Over en weer. Je hebt een brief teruggekregen. Ik heb een brief gestuurd en een brief teruggekregen. Oh, god. En toen, nou, Natuurlijk nou, ont ontkom je niet om ook nog een paar appjes te doen. Een officiële ja, scheiding dus. Ja, een officiële scheiding bijna, ja. En dat ging over het feit dat... Uh, hij hey corona, uh, ik hem corona gegeven en hij verwijtte mij dat niet, maar we hadden wel iets met te maken hoe hij erop reageerde, hoe ik erop reageerde. En uiteindelijk stond de corona tussen ons in en dacht ik van, hmm, ik, uh, ik weet het niet, Volgens mij kunnen we niet verder, op een of andere manier. Het voelde heel apart, maar uh, nou ja, goed, hij vond dat het wel verder kon, maar ik vond het toch, nee het paste niet. Dus uiteindelijk zeg van, we houden de boot voorlopig even een tijdje af. Oké. Okay. Maar je, hij heeft door jou corona gekregen? Nou, dat, dat zegt hij. Uh, uh, dat is geen verwijt, maar hij wilde het gewoon even melden... om mij te beschermen tegen anderen. Nou ja, zelf al die anderen om mij heen hebben aan vaccinatie... en werden daar niet zo heel erg ziek van. Maar hij werd er wel heel erg ziek van. Uh, hij heeft ook bij de IC gelegen, uh, best wel heel lang ook. Nou, het is al een jaar geleden dat hij het kreeg. Ja, hij dus bijna niet, precies een jaar geleden. Hij is dan niet helemaal hersteld, hè? Dat nee, nog, nog steeds niet. niet. Nou, hij is er heel ver gekomen. Hij is echt een doorzetter, dus hij gaat er wel komen. Maar ik vond dat hij onnodig, heel veel mensen belast heeft met zijn ziek zijn. En ja, ja. dat hij niet goed heeft nagedacht om niet zijn vaccinatie te nemen. Ik snap best een, een statement wil maken naar, naar de regering, daar iedereen. Maar dan vind ik dat je daar zelf heel veel in moet betekenen. Niet dat je heel veel beroep moet doen op andere mensen. En misschien is dat een, een, een, een foute besef van mij. Dat ik, uh, maar ik vond, ja, daar kan ik geen afstand van nemen. Bijna. Ja, ja. ja. Dus, uh, nou Goed, dat was een interessante materie. Ja, zeker. Hij vond het zelf ook wel maf. Vriendschap eindigen met een brief. Ja. Zo is dat gegaan. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat was vroeger <laughs> misschien nog normaal, maar tegenwoordig moet je appje even niet meer. klaar. Even klaar met je? Ja. Ja, wel, ja. Het is ook wel weer jammer. Dat is zeker wel maar jammer. Maar soms, als het je energie kost in en, uh, tegenzin en zo, dan, dan, dan, dan, dan vocht het niks meer toe aan je leven. Dan geef je alleen maar ergernis en dat is zonde. Ja, ik ben nogal een binnenvetter. En uiteindelijk dan komt het eruit op een verkeerde manier. En dan moet je het later allemaal weer terugbreiden. Dat je ja, okay, ik had altijd zo moet reageren, maar het speelt al een tijdje. Oeh, ik ben blij dat ik nog geen kwestie met jou heb gehad eigenlijk. Nee, ik net was... gewoon. Nou, klappen... je ja, houdt je nog steeds in. maar... Uh, nog net geen gevallen. Wanneer man. barst de bom? Dat is de grote vraag. Zeker. <laughs> ja. Goed. Nou, we kijken even naar de wereld. Ja, dat is een Amerikaanse man. En die heeft dus uh, gesmokkeld. Van de... Hij was met de bus vanuit uh, Canada naar de Verenigde Staten. En op de grens vond er een controleplaats. En toen bleek dus, dat had gewoon drie grote slangen in zijn broek. Oh, in zijn broek? Ja, huh? dan, dan wouden denken van, wat is dat nou? Ja, wat is dat nou ja? Dan heeft hij er nou drie. <laughs> maar in ieder geval, uh, hij is dus aangehouden. En, uh, het vergrijp is wel al een aantal jaar geleden... maar pas deze week is de rechtszaak begonnen. En die man, die hangt dus gewoon... een maximale straf van 20 jaar cel... Huh? voor smokkelen. En een boete van 250.000 dollar... Het is gewoon een zinnige Boken artiest. Drie slangen in je broek, dan moet je gewoon... Dan is moet je hartstikke doen. knap. Is hartstikke knap. En dan ja. krijg je een... Nou ja. ja want die het slangen dan, uh, hebben geleden in zijn broek. Wat dat vind ik het wel ongelooflijk... wat een verschil in straffen er overal op de wereld zijn. Ja, dat lijkt wel. En die, die slangen die voelden, die voelden zich natuurlijk bedreigd... door dat hele kleine slangetje in die broek. Die dacht van, oh wat is dat een raar beest? Ja, maar het waren Burmeese pittelsen. Moet je nagaan, die kunnen wel... Uh, tot vijf meter lang worden, maar het is niet vermeld hoe lang deze Pieters nee, okay. waren. Daar is zo misschien een meter geweest. En misschien waren het jonkies. Ja zeker. Maar dat je daar zoveel uh, enorme uh, straf voor kan krijgen. Ja, 20 jaar cel. Ja, ik ben benieuwd als je in de zegt, maar openlijk zo uit de lucht schiet... Wat je daarvoor krijgt in Nederland. Dat loopt ook best op, denk ik hoor. We ja, ja, ja. irriteren ons mateloos en niet mee om het ze niet schieten? Nee. En we mogen ze niet voeren, waardoor ze dus heel veel honger hebben. Dat is eigenlijk ja. ook weer zielig. Ja. Maar uh, ja, het is wel lastig allemaal. Ja, het zijn serieuze zaken. Het dierenleed moet echt bestreden worden. En soms schiet dat vreselijk ver door. Ja. Goed, straks onder andere de, de nieuwe plaat van de Yeah, yeah, yes. Maar daar hebben of de laatste zinger van de Woombats. En die is wel lekker met de gitaar. Niks zoetsoppigs aan. I think my mind has made this mind. What the fuck? Langdradig en lonnig. Toebak leeft. Weet je nog wel, jaren zeventig. Ja, gek, dit is helemaal niet oud. Spacey Jane, komen uit Perth of nou Australië. Ja, bestaan sinds 2016. Nou, echt waar? Nou, dit klinkt echt alsof het de jaren zeventig komt. Ja, daar staat mijn radioprogramma, ons radioprogramma, bekend om. Van een oude meuk, wat heb je dit dan weer gevonden? Het is niet oud, het is gewoon nieuw. Spacey Jane. En, uh, nou, het is grappig, ja. Het, het is uh, echt zo'n gevoel dat je uh, aan het liften bent of zo, weet je wel? Zolang je de kant van de weg staat. Dat je zo die ouders voorbij je gaven. en af en toe later iemand... Uh, denk je van. hé, hey, die man. die komt me vaag bekend voor. Hij heeft ook zo'n bril op. Ja. Waar heb ik hem gezien. <laughs> Ja. ja, die brillen die zijn helemaal Indie. Ja. Nou, we hebben het nu over die brillen. Ja, maar... waar hebben we het over? Maar het schijnt dus dat die bril van Jeffrey Dahmer... Wie is dat ook alweer? Jeffrey Dahmer. Nou ja, die zit, die zit in de rij, reeks ook van Ted Bundy... en uh, nog en wat andere ja, en, serial killers. En Kien is dan niet helemaal een serial murderer Maar je had in Amerika rare gasten die gewoon mensen doodmaken. Ja, ja, heel vreemd. Maar uh, het, het is dus zo, zijn bril gaat dus gewoon... Uh, naar een veilinghuis en ze beginnen dus gewoon met 150.000 dollar. Maar jij zei net, dat vond ik wel heel mooi. Je zegt van, als je nagaat dat er allemaal door die bril bekeken is, ja. en dat is natuurlijk, dat geeft dan wel een heel ander gevoel. Of zal hij hem uh, afge ja, precies. Of zal hij hem afgezet hebben? Want hij was bang dat hij stuk zou gaan. Maar dan ziet hij het niet, ook dat niet zo goed. Ja, of had die van die. Uh, ja, van die. Uh, ja, ruitenwissers. Ruitenwissertjes erop. Ja, maar al die bloedspatten. Ja, van die bloedspatter zie je hem blijven. Even schoonmaken weer. Komt maar als je die man dus op. ziet zonder, zonder uh, uh, bril... ziet hij yeah. er helemaal echt uh, onopvallend uit gewoon. Ja. ja, ja, ja. Hij ziet er heel gewoon... Uh, zelfs liet je net een foto zien dat je een hele sympathiek uh, kijkende man... Ja, hoor. Nou ja, het is ook vrij logisch... want de man nam andere mannen mee naar huis... en die kwamen dan thuis en je dacht van... nee, het ruikt u wel. met een aparte ja. geur. Maar ja. heb je ooit gehoord ook van der goldene Handschoenen? Dat is ook een film, maar het gaat dus over... Een, uh, ook een serial killer uit uh, Hamburg. Oké. Okay. En die film, die, uh, wij hadden natuurlijk altijd die filmclub hier in Zandvoort. Ja. Yeah. En die man, die, uh, die, die nam dan... Uh, die grollende handschoen was eigenlijk een soort bruin café... met allemaal van die verlopen oudere mensen... die eigenlijk eenzaam zijn. En die zoeken allemaal eigenlijk iemand om toch even uh, mee in huis te gaan. En yeah. eenzaamheid en uh, alcoholisme en al die dingen meer. Oké. Okay. Maar die man, die, uh, die had dus ook allemaal... Uh, uh, zakken met, met, met lichaamsdelen achter, uh, onder de overkapping van het dak geda gedaan. En zo. Oh. Daar stonk het ook zo enorm. Oh, okay. Dus daar goldene handschoenen. Ja, zeker. Een soortgelijke film. Ja, maffia over geuren. Ik, ik heb al, op een of andere manier heb ik iets tegen schoonmaakazijn. Daar word ik ook bijna een beetje agressief van. Oh. Ik, ik heb liever nog hondenpoep uh, zeg maar, geur dan schoonmaakazijn. En ik, dat gaat bij mij zo aan dat ik denk dat er iets. Dat er iets echt, echt iets vreselijks staat Ja, je kan er iets mee verbloemen. Ik, nee, ik, da, dat staat zo tegen mij. Schoonmaker zijn. En je hebt ook nog allerlei, allerlei geurtjes, nog verschillende ja, geurtjes. Ja, nog ja, ja Vreselijke. Ja. En ik snap niet bij mezelf wat dat is. Maar ik voelde net of er heel iets ergs gaat gebeuren met schoonmaker zijn. Dat is gewoon zo ja. scherp en zo... Maar het schijnt uh, ideaal te zijn, hoorde ik uh, als tip laat. Ja. Dat als je lastig van al die fruitvliegers in je groenbak... Ja. Dat je gewoon dat over, uh, over het spul moet... Uh, ja. Jazeker, het schijnt ook tegen groen te helpen als je groen op je binnenplaatsje hebt. En dat is ook best leuk. Dan ben je met zo'n zomerage lekker aan het, uh, aan het knutselen. En op een gegeven moment je van wat ruik je nou? Schoonmaker zijn? Is mijn vrouw op het binnenplaatsje voor het zomerage met schoonmakers zijn? is aan het te bestrijden. Ik zeg, lekker straks tussen de middag hier zitten. Heerlijk. Zo met een broodje, hè? Wat een goed idee van jou. Je hebt ook zo'n rare bril op, zich. ik. Nu. Ja, zeker. Ik een beetje bang ja, ja, dat zou ik ook doen. Ja, dan stel ik je. Ik kent hem al twintig jaar en nog steeds. Pak niet uit. Goed. Goed. De berichten komen later nog wel in de krant, denk ik. Eerst moet eens even onspellende muziekjes. Hier. Ja, ja, ja. Nieuws Cool It Down. Burning. auto meest leven niet hè? Gooi je strijkers in. Nodig een hele orkest uit. En dan wordt een plaat heel anders. Cool it down, rustig aan. Ja, dat zingt ze richting uh, Poetin. En de Oekraïne, denk ik. Deze band, de Yeah Yeah Yes, yeah, ontstaan in 2000. Kom uit Amerika vandaan. Dit is de nieuwe single. All That Burning. Hoor je het? Het brandt gewoon allemaal op. Het is uh, alweer half negen geweest en dan begrijp je dan. Zandvoortse berichten. We kijken even naar de Zandvoortse berichten. Nieuw Unicum uh, gaat een nieuwe weg uh, bewandelen. En ze hebben een nieuwe bestuurder daarbij nodig. Martin de Bruyne heeft uh, heel veel dingen op, uh, op de rit gezet. Hij is, uh, wat was het ook, in mei 2020 daar aangenomen. Zeer enthousiast. Had veel plannen. Hij heeft ook heel veel plannen uitgevoerd. En nu uh, denk ik, best... ik ben eigenlijk ook wel klaar mee. Ik wil weer iets anders. Dus nu komt er een andere interim-manager, eh, Manu Manuela Moens. Eh, die is tijdelijk tot er echt een nieuwe komt, een vaste. En ze zijn nu bezig met een hele nieuw, een nieuwe cultuur. Twee procesbegeleiders zijn aangesteld. Weet je, wat is hier dan, wat is er iets fout gegaan daar of zo? Nou goed, ze hebben natuurlijk... Het uh, is, is toch de, de, uh, um, de instelling die een heel nieuw iets gaat bouwen daar, toch? Of niet? Of is dat weer een andere? Nee, nou, het is Huis in de Duin is dat. Ik haal ze oh, door elkaar. Okay. Huis in de Duin. Daar gaan ze natuurlijk heel iets nieuws op bouwen. Nee. Hier bij Nieuw Unicum oef, gaan ze in ieder geval... een hele nieuwe organisatie op poten zetten. Het moet allemaal anders. En, nou, daar gaat straks Man Manuel in ieder geval een tijdje mee aan de gang. We zullen het zien. Mart Bruin, in ieder geval bedankt voor je inzet. Voor die paar maanden. Nou, twee jaar bijna. Goed, vertel. Ja, nou, als je tijd hebt... Uh, moet je je nu uh, sneller naar Nieuw Unicum. Want ze gaan, uh, vandaag gaan ze beginnen om het pad uh, bij een, dus ook een bereikbaar en bereidbaar te houden. Oké. Okay. Dus uh, twee keer per jaar doen ze dus een beroep op jullie. En de, deze ochtend is uh, dus vandaag en wordt afgesloten met een gezellige, smakelijke lunch. Als je uh, ook een handje wil helpen, uh, ga dan naar de hoofdingang van de Unicum aan het Zandvoortslaan. Het begint om half tien, dus je hebt de tijd om nog eventjes uh, je spulletjes bij elkaar te zoeken. En uh, help gezellig mee. Het weer is goed. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, dat, dat, geniet ervan. Dat pad noemen ze ook wel de Formule. Of de het Circuit 2, hè? Noemen ze dat? aangelegd door een of andere Circuit van de, 2. Actie, circuit, circuit 2 noemen ze ja, dat? Ja, ja, ja. En Dat moet vooral. Uh, uh, noem je dat, we gaan maar blijven voor rolstoers. Het is een ja. slingerend schelpenpad. Jezus, nou, de ingang is daar, waar gaan we nu helemaal naartoe? Ja, er staat een fotootje op, in de Stad voor zijn die... courant. Het ziet er echt leuk uit, ja. pad. Ja. En nou, het is goed leuk om dingen aan te geven. Maar goed, ze gaan dus gezamenlijk snoeien op deze 8 oktober. De provincie, de zeeweg moet veiliger gemaakt worden. De zeeweg. Ik heb echt proberen oude foto's te proberen te vinden op internet. Want in 2021 bestond die 100 jaar. zeker. En twee baans weg die in 1921 werd aangelegd. Twee eigenlijk baans. Een vier, baans vier baans eigenlijk. Ja. Twee heen en twee terug. Jawel. Nou goed, het moet allemaal veiliger worden. En ze denken ook de snelle terug te brengen van 80 naar 60 kilometer per uur. Er komt groot onderhoud aan in 2028. En ze hebben toen al in 2021 een prijsvraag uitgeschreven met allemaal tips. Wat zou je kunnen doen om die weg veiliger te maken? moeten er meer hekken komen. Dus voor die diertjes langs de zijkant. Te kijken, oh wat leuk, wat zijn dat voor apparaatjes die voorbij rijden? Kan ik daar vlak voor kan oversteken? Kan ik stellen of niet? Kijk. Ja, kijk even naast te rennen. En voordat je weet, lig je op de motorkap. Gek. Ja, nou goed, dus uh, ja, ja. Uh, de provincie samen met de Bloemendaal nog allerlei probleempjes aan het uh, oplossen en te bedenken. We zullen het zien. De kinderboekenweek is weer van start gegaan. Op 5 oktober. Dit jaar is het thema giga groen. En de hele bibliotheek zuid kennenland kleurt ook groen met leuke activiteiten. Een tekenwedstrijd en nog veel meer. En uh, ja, je kan op de, bij de bibliotheek zelf kijken wat er allemaal aan de hand is. Er is ook een uh, giga leuke tekenwedstrijd. En er zijn ook giga veel extra's. Dus uh, ik zou zeker zeggen van... Uh, ga even naar de... Uh, ...naar de bibliotheek Zandvoort... ...en ga eens kijken wat er allemaal te doen is voor leuks. Oké, okay, de, de, de, de politieke partij Zee van Mirko Gerritsen... ...vindt dat er uh, heel veel mensen worden vergeten... ...bij het masterplan in Nieuw-Noord... ...want uh, dat moet van alles veranderd worden... ...ook moet er voor de jeugd intrekkelijker worden gemaakt... ...met speelapparaten. Hij zegt alles gaat digitaal... Wij gaan flyers uitdelen aan de deur, dat gebeurt vandaag, afgelopen week is dat gebeurd. En je kan dat met 9 oktober kan je uh, meepraten en tips neerleggen bij de gemeente... om uiteindelijk uh, te kijken wat daar moet gaan gebeuren. Zij zijn dus uh, ja, bezig met die herinrichting en uh, minder digitaal, maar meer analoog weer eens even. Want er zijn heel veel oudjes die hebben niks met dat mobieltje of met een nee, laptop. Nee, zeker. En die lopen door die buurt heen met het rollaat. Oh, die kan ik ook niet langs. Het moet allemaal anders, nou hoor. Ja. Had ik nog mee kunnen praten? Ja, dat had gekund. Ja, want zeker nu. met die mobiels. Hè? Want je hebt hier ook eentje van OV-info. Ja. En dan kan je dus gelijk al zien of een bus wel of niet rijdt. En dat is fijn. Want ik was dus laatst gewoon al op het werk. En dan moet ik de 81 de Zandvoort nemen. En ik kijk uh, of hij rijdt. En dan zie ik gewoon dat er eentje uitgeschakeld is. Nou ja, dan uh, werk ik er een half uurtje langer door. En dan ga ik gewoon later. Ja. Maar als je al bij die bushalte staat, dan sta je maar te wachten. Ja. Dat is ja. heel vervelend. ja. Ja, dan moet je eigenlijk weer teruggaan naar de borden die de plekken daar aanwijzing geven. Ja. Maar die worden gesloopt natuurlijk weer. Ja, er zit zo'n dingetje aan zo'n paal ook. Dan zie je over hoeveel minuten die komt. Ja. Dan zie je plotseling van, ja, oh, ja, ja, nou komt die niet. Nee. Nou, dat is heel vervelend natuurlijk. Nou goed, ondernemer van het jaar 2022 um, moet gaan beginnen. Je hebt drie, um, drie uh, lijsten. Um, horeca, retail en overige. Makkelijk pas je niet in een van die twee, dat doe je gewoon bij overige. Ja. En uh, uh, mocht je tips hebben dat je denkt. Van, dat bedrijf vond ik zo goed. Man, dat eet ik zo lekker. Of die heeft me zo goed geholpen. Mail dat even naar uh, OVHJ. Appastaatje uh, uh, Zandvoortsekrant.nl. En nou ja, daar kom je vanzelf op, die, op dat ding terecht. En uh, ook op de Zandvoortse app kan je uh, tippen. En gaan, er komt eerst een longlist. En ja, uit die longlist komt de shortlist. En uiteindelijk komen dan daar, zeg maar. Uh, de genomineerden uit. En dan uiteindelijk is het op 17 november is een grote gala. En dan wordt de vakjury die wordt ingelicht en die gaat dan bekendmaken wie heeft gewonnen, wie het onder, de ondernemer is van het jaar. Nou, het is ook wel heel fijn dat het nou weer gevierd kan worden. Ja, Voordat twee jaar niet hè? In de lockdown gewoon. Ja, twee jaar. 2020 was het voor het laatst. Dus het wordt wel weer eens tijd. Zeker, zeker. Is toch wat mooi, want de, uh, ondernemers moeten toch wel heel creatief zijn in deze tijd. Nou, zeker weten. En het wordt er niet makkelijker op. Goed, ja. tot zover de zondag voor De tijd voor muziek. En wat hebben we hier? Vogeltjes. Oh ja, de Stereo Phoenix. Otsja, nieuwe cd. al een tijdje uit. Right place, right time. Soms is het wel wat wilder, maar uh, ja, nu is het even heel rustig. Right Place, Right, place, right Time, de Stereophonics. En uh, ze hebben een nieuw cd die heet, die heet Ucha. Ja, zeker. Je moet soms zelfs bedenken... Uh, wat je hebt op deze uitgebracht. Wat moeten we nou weer noemen, Utsja? Wat zeg je? Oké, okay, doen we dat. Udja, denk ik aan Cambodja. Oké, okay. ja, Cambodja, Cambodja. Ik weet het niet. Nou goed, het is uh, de, de zaterdagmorgen hier bij het Doetbalklijf... straks weer een stukje geschiedenis natuurlijk... En uh, dan kijken we even wie de jarig is. En er zijn er weer een paar interessante personen zijn er weer bij. Dus zeker. leuk om er even naar te kijken in ieder geval. Goed, uh, nog even een, een, een kopje rare berichten. Ja, oh zeker. Die heb ik wel. Uh, het schijnt dus dat uh, de volgende klimaattroep van de Verenigde Naties... die wordt gesponsord door Coca-Cola. En die is dus uh, van 6 tot 18 november in de Egyptische badplaats Sharm el-Shaik... Maar het schijnt dus is wel dat Coca-Cola dus echt de, de grootste vervuiler ter wereld is. Echt waar? Ja. We zijn er zijn daar cijfers bij? En er staat uh, Coca-Cola is uh, puur greenwasher. Coca-Cola is een van de werelds grootste gebruikers van plastic. Oké. Okay. En greenwasher houdt in dus dat vervuilende bedrijven doen alsof ze duur, duurzamer zijn dan ze zijn. En vier jaar lang hebben ze in uh, jaarlijkse merkcontroles vastgesteld dat Coca-Cola echt de werelds grootste plastic vervuiler is. En het is verbazingwekkend dat een bedrijf... dat zo verbonden is met de fossiele brandstofindustrie... zo'n belangrijke klimaatbijeenkomst mag sponsoren. Oh ja. Dat ja. Is ik... ja. Ze, ze produceren dus 120 miljard wegwerpflessen per jaar. Nee. Allemaal gemaakt van fossiele brandstoffen. En uh, ze hebben het zelf nog niet erkend... dat een probleem is of uitgelegd... hoe ze hun uh, klimaatdoelstelling zullen halen... zonder een eind te maken aan deze plastic vervuiling. Ja, het is, het is maar af. Ze kunnen zoveel groot verschil maken. Als jij ergens mee beginnen, heeft het ook heel veel invloed op ja, gewoon. Ja, zeker. Je denkt: doe het dan gewoon. Maar ja, dat, uh, dat gebeurt dan even niet. Ze willen het uh, allemaal subsidiëren. En, uh, er is wel op grote flessen dan statiegeld. Maar die kleintjes in Nederland wel, maar over de rest van de wereld uh, nog helemaal niet natuurlijk. Nee, en echt, ik, sinds uh, ik in Egypte ben geweest. Uh, vraag ik wel eens mensen als ze naar een land gaan. hebben ze daar ook zoveel flesjes, flesjes met water? Dan kom je ergens binnen, krijg je meteen een flesje water, weet je? Eh. Oh ja, nou bedankt. En iedereen loopt met een flesje water. Ja, dat flesje water wordt dan toch ook weer weggegooid. Of wordt de helft maar ja. leeggedronken en weer weggegooid. Ja. Omdat je vaak in dat soort landen gewoon geen normaal water kan drinken. Maar ja, je hebt alleen nog maar water. containers. Hè, en bij zo'n apparaten kan je dan een, een glas maken. En dan heb je weer allemaal van die plastic bekertjes. Ja. Het is gewoon echt. Uh, het kan, toch... beter. Ik, kan het, beter. Het kan beter, ja. Daar was ik ook wel een beetje over eigenlijk. Ja. Goed, vandaag in de krant te lezen: Schiphol uh, riep hulp in van het leger. Er zijn twee keer uh, oproepen geweest van Schiphol om het leger in te zetten bij de beveiliging, bij het afwikkeling van de, de douane, weet je wel. Maar goed, er is naar gekeken. En de uh, coördinaten terrorismebestrijding van uh, het ministerie van Justitie hadden gekeken. Um, ja. Ja, ik denk niet dat het leger daarvoor bedoeld is. Nee, nee, dat, dat gaan we gewoon niet doen. Daar gaan we het leger niet voor inzetten. En daar heeft mensen onnodig in de rij gestaan. Nou ja, het is ook waar, daar is het leger niet voor. Maar het leger heeft vaak ook wel niet zoveel te doen ook, hè? Nee, ik denk dat het eigenlijk een heel goed idee is. Of vul ik het nu heel erg in. Misschien zijn ze zelfs aan het oefenen of zo. Maar ja, dat oefenen moet op een gegeven moment ook iets voor gedaan worden. Nou goed, dus dat is wel een, een beetje jammer. De Schiphol wilde dat, heeft hij niet aan een grote klok gehangen. Dat zoals dat gaan we niet vertellen, maar het is nu wel naar voren gekomen en ze zeggen ja klopt, dat hebben we gevraagd, maar er werd niet op gereageerd. goed, nou uh, tijd voor muziek, ja een nieuwe single van uh, dit grappig, de Orellis. kijk dit. wat lijkt dit nou op? ja, dat vond ik ook, het lijkt wel een beetje op dit, hè? dit, ja. Ik, graag wil ik nou iets horen, maar daar lijkt het een beetje op. oké, okay. ja, ja of niet. Ja, ik, ik kreeg een andere in hoofd. Ik, okay. ik ga er even. Hij moet nog even okay, nog één keer dan. bovenkomen Nou nee, nee, het is toch weer anders. Nee, nee, de Orellies en zeker het nieuwste tableau en The Room is de nieuwe single. The Moon is in breakbeat, hè, dit. Door Rally's nieuwe plat Tableau. En wat zei je nou over het begin? Ja, vond dat... ja, wij zijn dan meteen weer op onderzoek uitgegaan, het boek. Maar lijkt het dan allemaal op, hè? Het slaapt nergens op dit, hè? Het leek niet op, uh, Was why, can't, niet op why We Can't believe the van Mike, to Mike uh, Anthony, Mike Thomas, Thomas Mike, ik weet het. Maar lijkt het dan misschien op dit? Nou, Goed, oude mensen, hou eens op met die muziek te vergelijken met nieuwe muziek. Wat is het nou? Laat het gewoon los. Muziek is wat het is. Muziek. Je altijd, vroeger was het beter. Ja, vroeger is het beter. Die we hadden veel leukere hoort. muziek en er ja. waren dus echte instrumenten. Ja, oh, dat. En die DJ's die hier plaatjes draaien, dat ze zoveel geld verdienen, is toch belachelijk? Ze kunnen niet eens nu een drummen. Drum, ze kunnen niet een... eens noten lezen. Nee, zeg. Zo nou, voor even. <laughs> even. Dan, uh, heb ik de oude mensen nu even verwoord? Ja. Ja, ik hoor er zelf niet bij trouwens. Nee, ik vind het altijd wel grappig. Gewoon, je neemt die, afstand. Ik neem afstand van mijn... Uh... Je hebt groot gelijk. Jazeker. Nee, ja, uh, zover dus De Aurelis en dat heette The Room. Oeh, die kamer waar je ja. niet naar binnen mag. Ja. Je, je houdt altijd ook van die, uh, van die uh, dingen over uh, jaren geleden dat. Er is in Kansas is een man die heeft uh, afgelopen maand een videoband ingeleverd bij zijn lokale videotheek. Ik denk, bestaat die nog? Yeah? Die film was ja. voor een week gehuurd in 2003. En dat was de film Burnt by the Sun. Een, uh, een Russische film. Yeah. En die won in 1994 het Oscar. Maar of u, uh, de videotheek zegt zelf... dat ze geen VHS-banden meer verhuren... dus wat moeten <lacht> ze ermee? Dat is wel grappig. Ja, Normaal, als je een boek terugbrengt, dan krijg je echt een gigantische boete. Ja. Want uh, hij is er achter de bank gevallen. Die bank al heel lang niet van zijn plaats. En dan geef je een Oh, dat boek toch Ja, je een kwartje per dag of zo, weet je wel. Ja. En dan komen ze met ja. een. En dan uh, denk je: Hé, he, eindelijk. Wij zijn het de rode cijfers. Dat boek is teruggebracht. En die had een boete, joh. Het gras en waterlicht is weer betaald. Maar goed, ja. met de videoband gaat dat niet. Dus. Een VHS-band. Nee, VHS nee, ik heb er ook nog wel... Ik heb ook heel veel van die oude videobanden. En dan ga ik ze toch... Want ik heb pas alleen al mijn video's gedigitaliseerd. En ik weet nog dat destijds... In de jaren negentig... Van de vorige eeuw... Heb ik, zeg maar, eh, heb ik ook wel eens dingetjes op een videoband gezet. Dus dan ben je het origineel kwijt. Dan heb je de videoband. dus. Dan ga ik alle videobanden... Stuk voor stuk vooruit spoelen en kijken. Vooruit voelen, kijken. Vooruit voelen, kijken. In de hoop nog ergens een geheim boodschap een van mezelf. Een paar dat je kunnen vinden. Dat ik nog iets tot mezelf zeg van... Uh, Wilco Kijk daar en daar, want daar ligt nog een verrassing voor je. Oh, dat ja. ben je vergeten, ja, ja, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. Helaas, niks gevonden. Oh, maar, wat een maar, slappe lulles maar, dat Het is het gewoon een zo. hoop geld kost dat ook als je dat gaat digitaliseren. Nee, moet, doe je je zelf, dat zelf. nee moet je zelf doen. Oh. Ah, want pas geleden kwam ik ook bij. Ja, dan moest ik een pakje wegbrengen. En dan kwam ook iemand met een doos vol met digitale bars. Digitaliseren. En dat is dan, wat, het is maar een, een paar euro per minuut. Maar hoeveel minuten is dat? Ja. Dat loopt op naar echt duizend euro. Bijna. Echt als je een koffertje vol met bandjes hebt... ben je zo duizend, duizend euro kwijt. En dan moet je nog maar die kwaliteit afwachten. Ja, ja, ja. Dat dus hoor je ook nogal eens mensen stellen, dus We kunnen ze ook bij jou brengen dan. Doe me niet. Hoewel <laughs> Ik wel altijd, ben altijd wel nieuwsgierig wat er op zo'n bandje staat. Of je toch iets tegenkomt. Ja, ik herinner me zo goed dat een, een vriend van mijn broer... dat hij ook oppaste bij de overburen. En dan gingen ze ook te kijken... Ja. En toen hadden ze op een gegeven moment een videoband. En het bleek dus dat ze zelf van zichzelf gemaakt ja, hadden. Ja, ja, In een komen. beetje spannende ja. houdingen en zo. En dat hij had zo van, oh, kan dat ook? Weet je, dat is, zijn het, toch, is dan je buurman. Dat, dat Geweldig. toen kwam vroeg Met die videobanden, VS-banden, ja. waar we begonnen waren. Uh, die, die, daar ging dan een, een seksfilm huren. Ter inspiratie. En wat deden ze dan? Want je kon namelijk gewoon weer over die banden heen nemen. Moest je gewoon dat, dat, dat flopje weer erin plakken, zeg maar. Oh. Dan gingen ze aan het einde van de band ging ze een eigen seksfilm eroverheen opnemen. Dus dan gingen mensen weer kijken en denken hey, hé, dit is onmijs. Die kennen we. Die kennen we, die is uit de straat hier. Ja. <laughs> nou, heb jij wel eens een video, een seksband opgenomen dan? Nee, dat heb ik nooit. Nee, meer. ik eigenlijk ook niet. Nee, nee dat is een goed doen, want dan moest je weer. Wacht even, ik een andere scènes, andere, andere inschatting. Draait die wel? Dat zeg jij hier altijd: ja. het opnemen, doet hij het wel? Doet hij het wel? Met een nieuwe batterij in. ik ben er helemaal uit. Nou, Wacht even. Nee, dat ben ik toch niet aan begonnen. Nou, nee. uh, we zijn weer waar we vroeger vaak over praten over ja. seks. Dat ja. doen we nooit meer eigenlijk. Daarom. Ik vond het wel weer even leuk. Het was wel even vernieuwend. Goed, straks onder andere een nieuwe single van The Gorillas Of weet je wat? We doen hem gewoon nu. Zeker. Ah, ja. De Nieuwe Wereld. Weet je dat? Is dit? Oké. Okay. Daarmee we weer dat vergelijken? Ja. Zeker. Sinterzijde vieren vierde de hoogtij. De jaren 80 zijn helemaal weer terug. Working Man Club Late Widow hier bij Tobak Leeft. En we zijn het natuurlijk eigenlijk al lang alweer vergeten. Want altijd regen. Jezus, wat komen er nog mooie dagen aan? Nou, vandaag in de kletskrant van Nederland te lezen. Het is nog nooit zo zonnig geweest als in 2022. De zon heeft op 7 oktober gemiddeld 1956 uur geschenen. En daarmee is het volgens Weer Online nu al in de top 5 van zonnigste jaren ooit terechtgekomen. En de meting bestaat sinds 1906 hoort Niet dat ze dat al veel eerder, dus ruim 100 jaar bestaat het. En uh, nou goed, ja, er komen nu nog meer mooie dagen aan het roepen. Dus echt, dit wordt, dit wordt echt een, een top 1. Gewoon zonnig. Ja. ja, ik moet zeggen. Ja, als je het mooi weer daar let je niet op. Zodra het regen, dan ga je erop Dan Dat denk je denkt: Oh, wat een weer vandaag zegt. Wordt het nog mooi? Maar we hebben echt heel veel mooie dagen gehad. Ja, nee? zeker. Dus uh, goed om te realiseren dat. Ja? Ja, wat zit je te lezen? Ja, ook, ik denk: Nou, je was er niet klaar. Een Amerikaanse toerist die heeft afgelopen woensdag twee, 2000 jaar oude standbeelden kapot gegooid in een museum in Vaticaanstad. Huh? Hoe? Huh? Want hij was woedend omdat zijn verzoek om te spreken met Paus Franciscus was afgewezen. Oh mijn god. Ja, er is een... Uh, je hebt een paar openbare musea in Vaticaanstad. En deze heet Chiaramonti, En die hebben dus een galerij met ongeveer duizend standbeelden en borstbeelden. En sommige zijn echt meer dan 2,5... Uh, niet eeuw, maar 2,5 miljoen uh, mil, jaar yeah, oud. Ja, 2.000 jaar oud. 2.500. Ja, zo. Dus, uh, want hij eist de ontmoeting met de paus. Ja. En toen hij uh, hoe dat niet mogelijk was... gooide hij dus een borstbeeld op de grond. <laughs> en terwijl hij vluchtte voor de aanstormende beveiliging... Ja. Stoot hij nog een standbeeld op. Echt waar? Ja. Jezus. Nou ja het is, Ze hoorden gelukkig niet bij de topstukken van de collectie. En bij een van de beeldwerken is de neus afgebroken. Nou, dat wordt net zoals die uh, yeah, Sphinx van Egypte. Yeah. De beelden zijn naar de werkplaats van het museum gebracht. om te kijken of ze op te knappen zijn. En ik zeg. doe dat dan maar met zo'n mooi gouden randje. Weet je wat? Dat is tegenwoordig dat je die kopjes. Uh, die als scherver zijn, dan uh, oh. het goud weer in elkaar zet. Ja, leuk. Ja, dan, ja, het, is, het is gewoon een verhaal. Dus ja. Een verhaal toegevoegd aan een beeld in plaats van het gewoon een saai beeld is van 2000 jaar geleden. Ja. Zit hier nog in één keer een verhaal vast van een man die ongetreden is was. En dan zie je zo'n neus met dan, uh, dat goud eromheen. Zo. Ik denk, ja. nou, ja. dat is dan een cocaïnesluiver van 2500 uh, jaar geleden. Oh, zoiets. Nou goed, uiteindelijk uh, um, uh, ja, ben ik benieuwd wat ze dan gaan doen. Of ze een extra hek, hekken gaan plaatsen of zoiets. ja. Dat zou uiteindelijk... Maar, niet bezeild, aan ja, maar die beveiliging die, die staat er eigenlijk... Om, uh, om te zorgen dat mensen er een beetje afstand houden. Ja, je maar je, die, uh... je moet ook een beetje vertrouwen hebben in een mens. hoor. Dit <kijkt> ja. kan natuurlijk gebeuren. Dus, ja, ik, ik zou niet te zwaar aan tillen. Wat heeft hij al gedaan? Nou goed, het laatste plaatje ja. voor. Uh, negen uur na negen uur weer een geschiedenis. <hahaha> Waar gaan we met surf praten? Uh, surf praten is uh, de op?